Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOSO 3. De premier van Servië is boos op Australië. Volgens hem heeft het land Novak Djokovic gemarteld door hem zo lang in onzekerheid te laten. Dagenlang wist Djokovic niet of hij zijn titel op de Australian Open mocht verdedigen. Voor 10 dagen waren ze tormenting. torturing, Against Novak Djokovic. Ja, Djokovic is niet gevaccineerd en zijn visum werd daarom ingetrokken. Volgde een rechtszaak en een hoger beroep. Vanochtend hoorde de tennisser dat hij echt niet in Australië mag blijven, waarna hij op het vliegtuig is gezet. Er zijn ruim een miljard coronavaccins naar arme landen verstuurd. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Een mijlpaal willen ze het niet noemen, omdat rijke landen volgens de VN-organisatie grote voorraden vaccins hamsteren. Daardoor blijft er veel minder over voor armere landen dan was beloofd. T-Mobile stopt als sponsor van The Voice. Het bedrijf wil niet geassocieerd worden met alle verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Gisteren gaf RTL aan voorlopig te stoppen met het uitzenden van het programma... ...vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik achter de schermen. Het loopt onder andere een aangifte tegen coach Ali B. En een lekkere overwinning voor Ajax. Het werd 0-3 in en tegen Utrecht. En niet alleen de fans, ook trainer Erik ten Hag is tevreden over de wedstrijd. Ja, ik denk afgetekend. Scherp, goed Ajax. En de tegenstandige kans laat het. Met een hoofdrol voor Brian Brobby. Die werd deze zomer verkocht aan het Duitse Leipzig. Maar dat was niet zo'n succes. Dus is hij nu op huurbasis terug bij Ajax. En hij scoorde meteen twee keer. Brobby blij natuurlijk. Ja, iedereen wil natuurlijk best een comeback een doelbetje maken. En als je er twee kan maken, is het wel heerlijk. Het weer, het is bewolkt hier en daar, wat motregen en een graad of zes. Komende nacht droog en morgen vooral in het westen zon. Verder naar het oosten is het bewolkt en het wordt een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A7, horend richting Zaanstad. Tussen Purmerend en Afritwijde wormer staat 4 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Tight. You know you're right, just a pulse of your type. He suits it right, makes it out of sight. And Vondagmiddag 7 minuten over 4. Welkom terug. Zandvoort op zondag. We zijn er nog. 1 uur lang vanuit Studio Tolweg 10A. Wil je meekijken? www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. En dan zie je Albert-Jan die nou uh, gaat uh, zeggen... wat we allemaal nog uh, gaan doen in het de derde uur, Albert-Jan. Nou, over een tweetal platen is het tijd voor Pit Report. Het is wat uh, uitge... Uh, uh, ja, laten we zeggen, een uh, diverse nieuws uit de Pitstraat. Maar ook uh, de eerste 24-uursrace uh, is ook alweer verreden in Bahrein. Ook daar was Nederlands succes. En er was ook al een virtuele 24-uursrace... en die werd verreden op Le Mans... Uh, met deelname van Max verstappen, Maar die uh, heeft de nacht niet gehaald. Nee? Oh. Nee, want op, op, het, uh, op het circuit van Le Mans heb je voor, de, voor het rechterstuk een S-bocht. En uh, hij ging iets te scherp die, die S in. Uh, uh, over over de, de, hoe noem je die dingen ook alweer? De, de, de curves? Over, over de curves. Hij ging iets te ver over de curves. Waardoor de auto uh, los raakte van, de, uh, van het uh, asfalt. En hij dus hard in de bandenstapel in de, in de, de knalde. En dus de auto totaal los. Maar Max hoefde niet naar het ziekenhuis. Nee, maar hij is toch de Flying Dutchman. Dan ja, krijg je dat, dat. Nou, dat was hij ook inderdaad. Ja. En, uh, maar dus die heeft helaas uh, de, reis, de race moeten staken. Goed, daarover twee taalplaten, meer nieuws uit de wereld van de Pits, Pit Report, om het zo maar eens te zeggen. Uiteraard straks ook de eindstanden van de wedstrijden die om half drie zijn gespeeld. En dan hebben we het natuurlijk over de voetbal-eredivisie. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week, dus dezelfde als gisteren. Soms gaat het heel snel en soms duurt het iets langer, maar uh, uh, Goor zit er nog. Dus uh, vandaag wederom aandacht voor Goor. Ja, het gedicht van de dag, ik zei het al helemaal aan het begin van het programma... we hadden er een klaar liggen, maar toen was er een enthousiaste kijker... die had de pen gepakt en een gedicht een toegedicht aan het papier. En die willen we natuurlijk niet teleurstellen... dus die zullen wij inderdaad op verzoek van deze kijker. De initialen zijn JMG, dat waren de initialen. En die heeft een soort ode gemaakt over ons programma beetje apart natuurlijk. Dat MG ken ik wel ergens van. Ja, van, uh, ja, ja, van Gerwen, ja, ja. hè? Uh, Michael J, van Gerwen. J, M, dit is JMG. Oh, oké. Okay. En uh, dat gedicht uh, wil, die maakt, brengt dus een soort ode aan ons programma. Of uh, ZOS. Zandvoort op zaterdag, zandvoort op zondag. Dat willen we u dus niet onthouden. En daarna hebben we nog een, heeft hij ook nog een verzoekje ingediend. Dus dit zullen we ook honoreren.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 Nou, nog een kleine 10 minuten wordt er gevoetbald. Wel spannend uiteraard, ook voor PSV. Blijven ze aan de kop van de eredivisie... of gaat het nog fout zo in de laatste paar minuten? Je hoort het straks van ons. Dus ook daarvoor blijf luisteren naar de Sanfordse Radio. Dan hoor je het allemaal langskomen. Voor Carol Emerald begon het allemaal met deze lekkere hit. Hier is nog een keer met Bag It Up. I can't stop shaking. Do it again From the middle to the top 30 Ook deze Christopher Cross heeft heel veel grote hits gehad. Waaronder de single die we zojuist voor je draaiden. Ja, je kent wel onder meer van Sealing, Maar ook dit was een, een grote, een grote, een grote hit uh, destijds. Je hoorde all right zo so, op de zondag bij CFM. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Nou, Robert, dan gaat het onder meer over de Flying Dutchman hebben. Nee, daar, heb ik het, daar hebben we het al over gehad. Oh, daar hebben we het al over gehad, oké. Okay, dat, dat is ik... allemaal virtueel, hè? Oh, dat was virtueel, dat maar, nee, maar in het echt gaat er ook het een en ander gebeuren. Klopt, allereerst nog even nieuws vanuit de stal van Honda. Honda is te vroeg uit de Formule 1 gestapt. Dat zegt Masashi Yamamoto, de man die namens de Japanse motorfabrikant de leiding had over de afdeling die Rensdal Red Bull van motoren voorzag. Honda kondigde in 2020 al aan dat het na het seizoen 2021 de koningsklasse van de autosport zou verlaten. Juist in dat laatste jaar bleek de motor zo goed dat Max Verstappen in zijn Red Bull 10 races won... en als eerste Nederlander de wereldtitel in de Formule 1 veroverde. Persoonlijk vind ik dat we te vroeg zijn gestopt, maar dit was duidelijk een bedrijfsbesluit en ik moest dat accepteren, aldus Yamamoto op de website van Autosport. Ik begrijp welke kant het bedrijf op wil, maar het is altijd nog mogelijk dat Honda op een goede dag terugkeert in de Formule 1. Honda was de afgelopen zeven jaar actief als motorleverancier. Eerst voor McLaren, daarna voor Toro Rosso, nu Alfa Tauri. En de Japanners wisten de motor in de loop der jaren steeds verder te ontwikkelen. En in 2021 zag Honda het resultaat van het stugge doorwerken. De wereldtitel van Max gaf grote voldoening en ook wel opluchting. We hebben in ons laatste jaar met het een en een andere instelling gewerkt... en alles gegeven om het kampioenschap binnen te halen. Dat was tenslotte ook het doel van onze terugkeer in de Formule 1, aldus Yamamoto. Honda heeft de banden van Red Bull nog niet helemaal verbroken. De Oostenrijkse renstal gaat nu zelf de motor ontwikkelen in een eigen fabriek in Engeland... maar krijgt daarbij uiteraard wel ondersteuning van Honda. En ten aanzien van de never-ending story, en dan heb ik het natuurlijk over uh, uh, meneer Hamilton... Autosportfederatie FIA heeft duidelijk gemaakt hoe de, het onderzoek naar de ontknoping van de Formule 1 seizoen in Abu Dhabi, waar Max Verstappen wereldkampioen werd, eruit komt te zien. Daags na de laatste race van het jaar werd duidelijk dat de FIA een uitgebreide analyse zou starten, omdat er veel onduidelijkheid was over de gekozen procedure. Mercedes was en is nog steeds woedend over de gang van zaken. Voor stappen haalde Lewis Hamilton in de laatste ronde van het seizoen in nadat de safety car naar binnen was gekomen. Mercedes was daar laaiend over, omdat de safety car normaal gesproken pas een ronde later naar binnen had moeten komen. Daarmee was de race dus afgelopen geweest. In de regels staat evenwel ook dat de wedstrijdleider, in dit geval Michael Massi, de bevoegdheid heeft om een andere beslissing te nemen. Dat deed Massi ook dus, omdat het veilig was om weer te racen en hij logischerwijs niet wilde dat het seizoen werd beëindigd achter de safety car. Mercedes diende geen officieel protest in waarmee de wereldtitel van Verstappen een feit werd. Wel gaf die teambaas Toto Wolf aan dat hij verwachtte dat de FIA me met duidelijke maatregelen komt. Tot die tijd zwijgt Mercedes in alle toonaarden. En datzelfde geldt voor Lewis Hamilton... die niets meer uh, van zich heeft laten horen. De zevenvoudig wereldkampioen en Wolf kwamen ook niet opdagen... op het voor hun verplichte Via Gala in Parijs. Op 19 januari uh, is de zogeheten Sporting Advisory Committee... zich tijdens een vergadering buigen over het gebruik van de safety car. Vervolgens zullen er ook discussies zijn met de Formule 1 coureurs... En de uitkomst van de analyse wordt in februari gepresenteerd aan de Formule 1-commissie. En vervolgens pas officieel gepresenteerd op 18 maart tijdens de World Motorsport Council in Bahrein. Want op die dag vinden in hetzelfde Bahrein de eerste vrije trainingen plaats richting de eerste Grand Prix. Dus de eerste Grand Prix die gaat van start en dan pas hoor je hoe de, hoe de vork in de steel zit. Nou, een beetje laat. Maar wie ben ik? Goed. Goed nieuws uit Dubai. De start van het nieuwe autosportjaar, de 24 uur van Dubai, heeft direct Nederlands succes opgeleverd. Op het Dubai Autodromo uh, met een tal van verschillende GT-auto's en bijna 80 deelnemende teams was het podium in de 992 Pro-klasse helemaal Nederlands. De twee teams van GP Elite eindigden op de eerste twee plaatsen. Lucas Groeneveld, Jesse van Kuik, Daan van Kuik en Max van Splunteren... gingen met de zegen aan de haal en finisheden overal. Overall als veertiende. Het team van Larry ten Voorde, de vervanger van Jos Stappen, Thierry Vermeulen, Ro Roger Hond Hodius... Ja, uh, en Steven van Rey eindigde als tweede. Het viertal had twee keer te kampen met schade eh, na een aanrijding. Al viel de vertraging door het snelle werk van de monteurs nogal enigszins mee. De derde stek was voor Red Camel Jordans met onder andere Jeroen Blekenmolen. de pas 16-jarige Morris Schuring en wedstrijdorganisator Ivo Breukers. Het eveneens Nederlandse MP Motorsport... Uh, Nederlandse MP Motorsport... finished in Dubai als tiende in hun Mercedes GT3. Henk de Jong, de, de jong uh, Daniel de Jong... Bert, Bert van Heus en Jaap van Lagen... waren daarmee de snelste in hun Pro-M-klasse. De eindzegen ging naar de Audi GT3... van het team MS7 by WRT. Tot zover... Enig echte grootheid van deze Colonel Abrams. Je hoorde de, de single Trapped. Daarvoor trouwens de, de Pit uh, Reports, En ik had gehoord dat als uh, Lewis Hamilton zegt van... Uh, ja, als ik uh, machine niet krijg, dan ga ik uh, niet meer rijden in het uh, seizoen 19... Of uh, 1922. In 2022, dan... Uh, dan, uh, ja, dan staat er al een uh, opvolger klaar daar bij uh, Mercedes. Had je dat ook gehoord? Wie, uh, zeg wie zegt van nou, nou dat wil ik wel doen? <lacht> Sebastian Vettel. Oh ja. ja, ja, ja, ja. Want uh, die kent natuurlijk uh, het team en, uh, en uh, alles erop en eraan. En heeft voldoende ervaring. Dus uh, mogelijk een uh, goede opvolger van uh, <lacht> Lewis Hamilton. Nou. Ja, we moeten toch tot, uh, tot, uh, tot in maart wachten met de definitieve beslissing van uh, de Via. Ja, maar dan weten we of je al meedoet of niet natuurlijk. Ja, dan zouden we dus af moeten reizen naar, uh, naar, naar, naar uh, Bahrein... niet wetende wat de, uitslag, wat de uitslag is van het overleg. Ja, ja, ja. Dat, dat wordt wat. Dus, nou, de, wat ook wat geworden is, is de wedstrijden van uh, half drie. Want uh, inmiddels ten einde is uh, SC Cambuur tegen Sparta Rotterdam... Daar is het een uh, gelijk spelletje geworden, Albertjan. 1 tegen 1. Ja, en hier staat uh, FC Groningen PSV nog uh, als tussenstand. 0 tegen 1. Maar dat zal ook bijna zo goed zijn als zijn afgelopen. Het is bijna half dus 5. We houden het op een, een, een magere 1-0 overwinning van de Eindhovenaren op de Groningers. Oké, okay, maar je had eigenlijk wel meer verwacht als uh, Groninger, uh, Albert-Jan van der Pot. In ieder geval een goal van de Groningers, maar goed. Het, uh, de, de tussenstand geeft aan dat het nog 0-1 is. Oké. Okay, en uh, natuurlijk om kwart voor vijf nog de wedstrijd. Of Fortuna Sittard thuis tegen AZ. Zometeen het uh, dier van de week. We hebben Goor in de aanbieding. Maar eerst, nee, geen Fleetwood Mac. Maar wel een uh, andere uitvoering daarvan uh, gemaakt door uh, Nou Horan en Anne-Marie. Anne Hier is inderdaad Everywhere. Hele mooie uitvoering trouwens. Speciaal voor een uh, actie uh, van de BBC uh, van Horren en uh, Emery. Dat was FU uh, naar het origineel uiteraard van uh, Fleetwood Mac. Het is half vijf geweest. Het dier van de week uh, staat alweer te kwispelen. Wie is het dier? Mijn naam is Goor, een terrier vreu van ruim negen jaar oud. Omdat er niet goed voor mij gezorgd werd, ben ik op zoek naar een beter leven. Ondanks alles ben ik heel vriendelijk richting mensen. Gek op aandacht en knuffels. Ik wil graag mijn best doen voor je... en als ik denk dat ik iets fout gedaan heb... dan voel ik mij ook echt schuldig. Iemand die mij meer weer in laat zien... dat het leven leuk kan zijn en wat ik zoek. Ik ben gewoon op sommige momenten erg onzeker... en hierdoor is een huis met jonge kinderen niet verstandig. Zijn ze wat ouder, dan wil ik je best mee kennis maken. De laatste jaren ben ik niet meer in contact geweest met andere honden. Ik woonde zelfs in een kennel... En niet in een huis. Ik moet dus weer veel leren. Zoals normaal lopen aan de riem en aan de lijn, regeer ik vriendelijk op afstand richting andere honden. Of ik ooit weer los kan lopen, dat is niet te voorspellen. Vindt u het niet erg om dit samen met mij te gaan ontdekken? En als het niet lukt mij aangelijnd te houden? Basiscommando's en zinnelijkheidstraining in huis moeten ook weer een opviscursus In het asiel reageer ik vriendelijk richting katten, ook uh, is er. ...dat er katten liepen waar ik woonde. Als er een kat aanwezig is, moet deze, uh, moet, moet deze honden gewend zijn en niet schrikken. Als dit goed begeleid wordt, verwachten mijn verzorgers dat ik hier prima mijn huis mee kan delen. Of ik alleen kan zijn, is niet met zekerheid te zeggen. Wel heb ik hier in de hondenwoonkamer geoefend en was ik rustig. Als dit op een rustig tempo opgebouwd kan worden, moet dit voor mij ook haalbaar zijn. Ik zoek dus iemand die veel thuis is om dit samen te oefenen. Geeft u mij een tweede leven, neem dan snel contact op. En waar verblijft Goor? Goor verblijft momenteel. In het Dierenthuis Kermerland Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskennemanland.nl Want ook Goor verdient een thuis. Zo is het maar net. En hier is uh, Craig David. Na Goor eh, draaien we deze van eh, Craig David en uh, Walking Away. Nou ja, voetbal is inmiddels ten einde die wedstrijd uh, van, uh, van daarnet. Uh, inderdaad FC Groningen die heeft het uh, niet kunnen winnen van uh, PSV. Het is uiteindelijk uh, 0 tegen 1 geworden als eindstand van die wedstrijd. me up and make me fly baby don't go home. I just want you here From the moment I laid my eyes on you, honey, tell me what you wanna do. Cause my heart is getting lost inside of you. Got a feeling that I can't resist you. From the moment I laid my eyes on you, honey, tell me what you wanna do. Cause my heart is getting lost inside of you. I've you would say goodbye Yeah. De dames kwamen wel uh, heel dichtbij, hè? Close to you, je met uh, hun single Baby Don't Go. Zo dadelijk een heel mooi uh, gedicht van de dag van een uh, luisteraar... een ode aan Zandvoort op zaterdag, uh, Albert-Jan. En zondag. En zondag uiteraard, ja zeker. Een beetje raar dat je een gedicht moet uh, voordragen waar je zelf weer voorkomt. Ja, heel raar. Maar ja, goed, ik... we waarderen het ten zeer. Ik ga gewoon lekker luisteren naar het uh, gedicht, maar het is inderdaad wel heel vreemd. Uh, <lacht> zo dadelijk gaat het uh, wel gebeuren. Want, uh, ja, het is een luisteraar en kijker uh, die het uh, gedicht uh, geschreven heeft. En die uh, willen we uiteraard uh, wel behandelen op de radio, zoals het ook hoort natuurlijk. Elke zaterdag en zondagmiddag een mooi gedicht van de dag. Zo rond en nabij kwart voor vijf. Maar voordat zover is deze van de Commodores. More than, more than, Joy and pain. met uh, die mooie single The Night Shift. Doen we altijd weer aan de piratentijd denken. Radio Decibel uit Amsterdam dan bijvoorbeeld... met Adam Curry, uh, Jeroen van Inkel... en uh, vele anderen die uh, bij dat station gedraaid hebben. Waaronder ook uh, Daniel Dekker en Rob van Zomer... en noem ze me allemaal maar op. Een van de allergrootste radiopiraten uh, daar in Amsterdam. Radio Decibel. Nou ja, bij deze dus weer even de herinneringen opgehaald... met de plaat van de Commodores. En nou gaan we naar... CfM toe. Ode aan Zandvoort op zaterdag en zondag. Ik hoorde het op de radio. Geen klassiek, nog pop, nog rock. Het was gewoon top. Het gaf me een gevoel dat je niet kan omschrijven. Het was het was zoals een droom die niet kon eindigen. De noten, instrumenten dansten door mij heen. Maar dat was nog niet alles. De stem, de stem van Vos en Harms, zoveel warms. Het was gewoon onvergetelijk. Het was zacht, maar ondertussen ook hard...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 Ik leek verloren op mijn eigen wereld. Zat vast in ZFM. Dag en nacht. En het lied... Voor degene in zijn schuilhoek achter glas.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 Moet nu weten, we zijn allemaal samen Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder Zing, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder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 Op zijn risicoloze hoge rots moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing, huid, het dit, laat, werk en wonder.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 Een grote dank aan uh, kijker en luisteraar uh, Jaap. Ja, maar... Wat een fantastico uh, gedicht, hè, Albert-Jan? Ja, nee, hij is helemaal, hij is heel, helemaal onder de indruk. Ja, zing, vecht, huil, bits, lach, werk en wonder. Nou. Zeker verdient uh, inderdaad, uh, Jaap, uh, die plaat, uh, inderdaad, uh, van uh, Ramses Shaffi. Deze is ook zo mooi. Boudwijn de Groot nog een keer met zijn Avond. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken.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 Als de zon schijnt buiten gaan we lopen door de duinen. En als het regent gaan we terug in bed. Duren langzaam wakker worden, zweven door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet, verleden geeft geen zekerheid. Want je kunt niet zeker weten.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 Want alles gaat voor mij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof... Ik geloof, ik geloof in jou en mij. Het is uh, duidelijk te merken, de, uh, dagen beginnen alweer wat uh, langer te worden. Maar toch, het begint alweer avond te worden in Zandvoort. Nou ja, Boudewijn de Groot, die zong ook uh, zijn zit, uh, De uh, plaat die elk jaar eigenlijk in de top 10 van de top 2000 uh, staat... is. Uh, Uiteraard de single die we juist voor je draaiden. Na dat mooie plaatje uiteraard van Ramse Shafi aangevraagd door Jaap. Met een heel mooi gedicht daarvoor van Jaap. De initialen zijn JMG. JMG. JMG. JMG. Dat zijn ze initialen. Nou ja, de appjes blijven binnenstromen hij is laaiend enthousiast. Nog een batterij uh, ik, over? Ik heb nog net een beetje batterij. Heel goed, heel goed. <laughs> nou ja, voor ons zit het er ook op. De batterij ja. Uh, ja, die kan weer opgeladen worden voor uh, volgende week, Albert-Jan. Klopt, volgende week uh, weer uh, zand voor op zaterdag. Zand voor op zondag, zoals u van ons gewend bent, tussen 2 en 5. Uh, wat heb ik nog verder te melden? Oh ja, Fortuna Sittard AZ. Die wedstrijd is om kwart voor vijf begonnen. De tussenstand is daar nog steeds 0-0. Vanavond om 8 uur, de uitzending begint om half 8 op het speciale voetbalkanaal uh, van Ziggo. Het uh, is de finale van uh, een Spaanse beker, maar die wordt ergens in, in, in Saoedi-Arabië verspeeld. De ene is Real Madrid, de andere is niet Barcelona... want die hebben een halve finale verloren van Real Madrid. Maar in ieder geval Spaans bekervoetbal... vanavond om 8 uur op de speciale sportzender. En morgen gaan we tennissen, behalve Djokovic. Die blijft thuis dan, zeg maar. Maar de Australiër in open begin morgen. Klopt. En uh, ik ga morgen naar de kapper. En jij? En ik niet. Oh, ik wel. Nee, ja. Ja, ik ga morgen naar de jij kapper. bent een van de gelukkigen die, uh, die al wist dat, uh, dat ze uit lockdown gingen. Klopt. De, of heb je vriendjes in uh, Den Haag uh, zitten of zo, dat nou, je dat wist? U hoort op 25 januari wel meer van mij. Oké. Okay. Oh, oh, De opvolger van wie? Ja, wie gaat er weg? Ja, nou ja, je, je weet het nooit. Uh. Uh, Oké, okay. nou, dat was hem, was gezellig. En ja. Uh, ja, volgende week zijn we er gewoon weer. Veel plezier met de rest uh, van de programma's van uh, CFM. En uh, volgende week zaterdag en zondag, dan zijn wij weer van de partij. Fijne zondagavond. Geniet van het uh, voetbal met een bord op schoot tijdens uh, Studio Sport uh, en andere kanalen en dergelijke. En wij zeggen tot volgende week. Dag. Doei doei.